11 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. 2 miljoen klanten van KPN kunnen tijdelijk niet bij hun e-mail. KPN heeft hun mailboxen uit voorzorg geblokkeerd... omdat er klantgegevens zijn gelekt. Hackers hebben gegevens van ruim 500 klanten openbaar gemaakt. KPN kan niet uitsluiten dat er gegevens van andere KPN-klanten gestolen zijn. Het bedrijf erkent dat het tijdelijk afsluiten van 2 miljoen mailboxen... een ingrijpende maatregel is... KPN wil klanten zo snel mogelijk laten weten wat ze moeten doen om weer te kunnen mailen. Hoe KPN dat gaat doen is niet duidelijk, aangezien het bedrijf de klanten niet per mail kan bereiken. Onder meer klanten met e-mailadressen van KPN, Mail, Planet en het net kunnen geen e-mail ontvangen. Het brandstofverbruik in Nederland daalt de komende jaren fors, ondanks dat er steeds meer auto's op de weg rijden. In 2020 wordt er in Nederland ruim 1 miljard liter minder benzine en diesel getankt, heeft de BOVAG berekend. Het is een daling van bijna 15 in vergelijking met 2010. Er is in de toekomst minder brandstof nodig, omdat nieuwe auto's steeds zuiniger rijden. Het aantal auto's in Nederland groeit de komende jaren nog wel, maar een auto maakt gemiddeld steeds minder kilometers. De BOVAG maakt zich zorgen om de tankstations, omdat die de komende jaren veel omzet moeten inleveren. Ze moeten daarom kritisch naar hun eigen bedrijf kijken, denkt de BOVAG... en meer omzet gaan halen uit andere producten dan brandstof. Jaarlijks kan er 100 miljoen euro bespaard worden op medicijnkosten van ouderen. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. De berekening is gemaakt door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik... in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Het onderzoek is nog niet gepubliceerd. Zeker 800.000 mensen boven de 70 jaar gebruiken dagelijks vijf of meer geneesmiddelen...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 PVV-leider Wilders zegt in een reactie dat Brussel de pot op kan, meldt het ANP. Volgens Wilders heeft de website al 32.000 meldingen binnen... hij vindt het verwijt van discriminatie onzinnig. De provincie Drenthe wijst ook het nieuwe natuurakkoord... met staatssecretaris Bleker af. Volgens gedeputeerde Munningsma is het nieuwe akkoord slechter dan het vorige. Zo is er minder grond beschikbaar voor natuurontwikkeling en is er de eerste jaren ook minder geld beschikbaar... meldt hij op de website van de provincie Drenthe. Of de andere provincies het nieuwe akkoord wel accepteren, is niet bekend. Het is onrendabel om de A10 bij Amsterdam-Zuid ondergrond te maken. Dat stellen onderzoekers van het CPB in een second opinion van het project...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 De Duitse politie heeft het lichaam van een vermiste Nederlandse schaatser gevonden. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd, maar de politie gaat ervan uit dat het de 43-jarige man uit Grubbevorst is. Die werd vermist. De Nederlandse politie wist in Duitsland het lichaam op te sporen met sonarapparatuur. De Duitse brandweer heeft het lijk uit het water gehaald. Een wandelaar zag de man vrijdag de zee opgaan, net over de grens bij Venlo. Hij waarschuwde de man dat het ijs niet dik genoeg was, maar de Nederlander negeerde die waarschuwing. FC Twente heeft vanavond punten laten liggen in de strijd om het kampioenschap. Thuis in Enschede werd met 3-2 verloren van Herakles. In de eerste helft kwam Herakles op 1-0 door een doelpunt van Everton. Na rust kwam Twente het gelijk door een doelpunt van Luc de Jong. Daarna scoorden Everton en Douglas voor Herakles... en de Jong nogmaals voor Twente. Het weer vannacht helder, temperaturen tussen min 9 en min 12. Morgen overdag zonnig en koud, temperatuur stijgt naar maximaal min 3...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 Goedenavond, premier Rutte heeft een nieuwe strategie om lekken te voorkomen. Als een voorstel uitlekt voor het in de ministerraad aan de orde is geweest, wordt dat voorstel voor straf die week niet behandeld. Ik vermoed dat heel veel mensen ineens heel erg gemotiveerd raken om een klopjacht te openen op die stukken. Welkom bij Met het Oog op Morgen. Het CDA probeerde vanmorgen via de Telegraaf de PVV onder druk te zetten in de komende onderhandelingen over miljardenbezuinigingen. Volgens CDA-voorman Verhagen wordt er alleen bezuinigd als er ook hervormd wordt. Volgens Wilders moet het CDA een toontje lager zingen. Joost Vlinks vraagt straks aan de derde onderhandelaar, Mark Rutte, hoe hij voorsorteert op de komende onderhandelingen. De machtsstrijd bij Ajax lijkt te zijn beslecht in het voordeel van Johan Cruijff. Het kamp Cruijff kreeg deze week gelijk van de rechter in de strijd met het kamp van Gaal. Wij blikken zo terug met een prominent lid van het kamp van Gaal, oud interim-directeur Martin Sturkenboom. Hij stapte gisteren op. Weet u hoeveel Nederlanders er aan boord waren van de Titanic? Dat waren er slechts drie. Wie dat precies waren, is te zien op de tentoonstelling... Nederlanders op de Titanic. Ik praat straks met de conservator van die tentoonstelling... en met een kleinzoon van een van de Nederlandse opvarenden. Op vijf, om vijf voor twaalf zoeken we het antwoord op de vraag... of Kuifje in Afrika verboden moet worden wegens racisme. Maar eerst het nieuwsoverzicht van... Vrijdag 10 februari. De ellende door het slechte weer is de Nederlandse spoorwegen niet in de koude kleren gaan zitten. Het weer wordt beter, maar de treinen loopt niet. Ook komende week geldt een aangepaste dienstregeling. Snappen doe ik het niet. Ook omdat het is aangekondigd dat vanaf zondag volgens mij weer de temperatuur weer oploopt. Opnieuw staan de reizigers in de kou. NS en ProRail willen geen uitleg geven. Minister Schultz doet een dringende oproep aan de directies van de bedrijven. Ik zou zelf, als ik zelf uh, uh, over mijn bonus ging, ook zelf zeggen van ik lever hem in. Want ik heb niet voldaan aan datgene wat ik wilde gaan doen. De kinderlokker die in Oude bos gisteren een vijfjarig meisje ontvoerde, is ontsnapt aan zijn arrestatie. De man liet het meisje gaan in het zicht van de politie. Agenten kozen ervoor het kind te beschermen en niet om de ontvoerder te pakken. Logisch, zegt de politieleiding. Nee, je kunt maar één ding tegelijk. Ik heb, uh, daar heb ik wel beelden bij. Uh, op moment dat je die, uh, die keus maakt. Omdat de veiligheid van het meisje, uh, wat ons betreft, uh, de eerste prioriteit is. Voor de geslaagde ontvoering deed de man drie mislukte pogingen. De burgemeester is behoorlijk geschrokken. Als het dan blijkt dat het niet alleen één kind is... maar ook nog andere pogingen zijn geweest... dan hebben we dus te maken met een of andere... ja, ik zeg het maar met een krankjongeren persoon die zoiets doet... Ook ouders zijn bezorgd. Zolang uh, die man of vrouw nog niet opgepakt is, zal ik wel uh, mijn kinderen wat meer bij me houden. Ja. Ik ben meer bang over drie maanden, snap je? Nu is iedereen alert. En dan uh, over drie maanden dan denkt iedereen van nou, het zal wel weer meevallen. En dan uh, kan het weer gebeuren. Hackers bezorgen KPN opnieuw grote problemen. Ze hebben de gegevens van zeker 500 KPN-klanten online gezet. Het bedrijf heeft uit voorzorg nu de e-mailadressen van 2 miljoen klanten geblokkeerd. Het is een uh, ingrijpende maatregel, want 2 miljoen klanten, dat zijn heel veel klanten. We doen dat wel uit voorzorg, omdat we op geen enkele manier risico willen lopen... dat klanten en hun gegevens, dat, er, dat die onveilig zijn. Dat is alleen jammerlijk mislukt, want eerder deze week werd bekend dat hackers hebben ingebroken bij KPN... en nu staan de gegevens van 500 klanten dus op internet. Wilbert de Vries van de technologiewebsite tweakers.net, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat hebben de hackers daaraan, behalve dat ze nu bewezen hebben dat ze slimmer zijn dan KPN? Ze hebben bewezen dat KPN eerder deze week uh, in hun verklaring heeft aangegeven... Uh, dat KPN zei dat ze dus uh, geen indicatie hadden dat de gegevens waren buitgemaakt... Ja, de, de aanvallers hebben daarvan gezegd, ja dat is wel gebeurd. KPN heeft het opnieuw ontkend. En in reactie daarop hebben de aanvallers dus nu een heel klein deel van hun uh, uh, buiten uh, uh, online gezet. Als bewijsmateriaal van, ja maar luister even, deze gegevens zijn wel buit gemaakt en wij hebben er inzaging gehad. Maar dan nogmaals mijn vraag, wat hebben ze eraan, behalve dat ze bewezen hebben dat ze slimmer zijn? Nou ja, wat ze er echt aan hebben, dat dat weten we natuurlijk niet. Dat uh, hun motief hebben ze niet kenbaar gemaakt. Uh, doorgaans bij dit soort partijen is het wel een beetje borstklopperij. Uh, toch even laten zien uh, dat je een bepaalde hek gedaan hebt. Zonder dat wij weten wie erachter zitten, is in het wereldje dat van mensen dat hiermee bij betrokken is, is natuurlijk wel bekend wie de daders zijn. En ja, zo kunnen ze een beetje opscheppen natuurlijk. Ja, want heb jij enig idee wie het zijn? Nou ja, ik ken de namen van de mensen niet. Het is een redelijk klein clubje mensen. Ik gok dat het ook Nederlanders zijn. Een andere buitenlandse partij zal er niet echt direct baat bij hebben op dit niveau om zo'n zo uh, kraak of een hek te zetten. Um, ook wij hebben een aantal mensen gesproken die weer mensen uh, die, die betrokken zijn geweest uh, bij uh, de aanval of mensen daarbij kenden. Ja. Uh, en dat, dat doet bij vermoeden dat het mensen zijn vanuit Nederland. Uh, en dat, uh, ja, ik, ik heb het woord borstklopperij al een keer gebruikt. Het is een klein clubje mensen. Stoere Hollandse uh, jongens. Ja, of, of je ze stoer moet doen, maar dat is punt 2. Maar uh, blijkbaar wel eens een punt maken over de rug van anderen. Ja. Hoe kom je als consument te weten of jouw account is gehackt? Nou, vooralsnog uh, mo moeten we er maar gewoon van uitgaan dat als je KPN klant bent, uh, ze hebben de, de aanvallers hebben toegang gehad tot de, tot de klantgegevenssystemen, zei KPN eerder ook. Uh, ik zou er gemakshalve van uitgaan dat uh, alle gegevens daarbij uh, uitgemaakt zijn. Ze hebben het gehad over een bestand van 16 gigabyte, nou even voor de beeldvorming, dat is uh, vier uh, dvd schijfjes uh, waar uh, vier films op passen, uh, helemaal vol. Oké, okay, dat klinkt als en, veel. Dat is behoorlijk wat data inderdaad. Ja, wat moet je doen als je account is gekraakt? Nou, wat sowieso heel handig is, en het open ministerie heeft ook al gewaarschuwd vandaag uh, dat mensen die de gegevens proberen mis te, te misbruiken om op andere websites in te loggen, strafbaar zijn. Mm. Uh, wat we in de praktijk nog steeds heel veel zien, is dat mensen uit gemakzucht één wachtwoord voor meerdere diensten gebruiken. Nou, de wachtwoorden in de database van KPN waren weliswaar versleuteld, beveiligd. Maar zo'n beveiliging is voor mensen die dat echt zouden willen, eigenlijk wel te omzeilen. Yeah. Dus als je, als je één wachtwoord hebt dat je voor meerdere diensten gebruikt, één KPN klant bent, dan zou ik heel snel mijn wachtwoorden gaan aanpassen. Oké, okay, ik zei net dat het bedrijf Het Voorzorg de e-mailadressen van 2 miljoen klanten heeft geblokkeerd. Nu, net komt het bericht binnen dat uh, alle e-mailaccounts geactiveerd, geactiveerd zijn voor uitgaande mail vanaf de thuiscomputer. Dat betekent dat de klanten wel mail kunnen verzenden, maar nog niet kunnen ontvangen. Ja, dat zou een technische maatregel kunnen zijn die KPN heeft genomen om wel wat functionaliteit te bieden. De meeste mensen zijn in staat om uh, met een alternatief mailadres bijvoorbeeld mail te ontvangen. Um, maar het mailverzenden, dat, dat is wel wat lastiger om eventjes snel te regelen. Wellicht heeft KPN nu technisch een uh, aparte mailomgeving heeft ingericht om in ieder geval de mail te kunnen laten versturen. Want daarvoor heb je eigenlijk die inloggegevens niet nodig. Dat is gekoppeld aan de verbinding die je thuis al hebt van KPN. Oké, okay, nou dat is dan toch nog een klein beetje goed nieuws aan het eind van deze dag voor de KPN-klanten. Dankjewel Wilbert de Vries van uh, Tweakers.net. De officiële Elfstedentocht gaat voorlopig niet door... maar er zijn nog genoeg mensen die op eigen houtje op pad gaan. Dat is niet zonder risico. Op uh, verschillende plaatsen weer echt wel uh, onbetrouwbaar. Maar er zit een skitterende aan tussen. Maar veel schaatsers hebben geen boodschap aan de waarschuwing van de ijsmeesters. Ik weer juist de Media en dan komen er vier gerutte kerels... die vliegen het was alle en alles hinnen En als je er wat van zet, dan krijg je een antwoord... Waar bemoeien je mee, Friese boerenlul? Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Het kan vanmorgen met Helene Ecker. Banken spelen een steeds kleinere rol bij grote Nederlandse bedrijven, meldt de Volkskrant. Sinds de kredietcrisis bouwen de bedrijven hun schulden bij de banken af. Voor nieuwe financiering gaan ze de kapitaalmarkt op. Dat geldt niet alleen voor multinationals als Axonobel en Heineken, maar ook voor minder grote bedrijven als Arcadis en Boscalis. Premier Rutte heeft persoonlijk ingegrepen in het conflict dat was ontstaan tussen staatssecretaris Bleker en de provincies over het zogenoemde natuurakkoord, schrijft Trouw. Volgens commissaris van de koningin Johan Remkes... onderhandelaar namens de provincies... heeft Rutte zich actief met de onderhandelingen bemoeid... en op de juiste momenten de scherpe kantjes eraf gehaald. Naar verwachting zullen alle provincies het natuurakkoord nu wel uitvoeren. De grootste tegenstander van Bleker, Drenthe... zegt het akkoord niet te tekenen, maar de afspraken nu wel uit te voeren. Principieel blijven we tegen, zegt de Drense gedeputeerde Munniksma. Maar we accepteren in praktische zin het sluitstuk dat voortkomt uit dit democratische proces. We kunnen hier in Drenthe de wegen niet afsluiten. Het voortbestaan van de keizerdynastie in Japan... rust op de schouders van een vijfjarig prinsje, schrijft de Telegraaf. Onder de huidige wet is de vijfjarige Hisahito... straks de enige die de keizer kan opvolgen. Als hij geen zoon krijgt, is hij de laatste in een rij... van nu 125 generaties. Volgens de overlevering begon de keizerlijke lijn... op 11 februari 660 voor Christus. Dat de wet moet veranderen, waardoor ook vrouwen keizer kunnen worden... is al een tijdje bekend. Maar de discussie is in Japan nu hoog opgeleid... vanwege de slechte gezondheid van de huidige... Het heeft een interview met de Deltse ingenieur die gelooft in ufo's. Zijn geloof heeft de docent luchtvaart en ruimtevaarttechniek in problemen gebracht. Hij is overgeplaatst. Maar Koen Vermeeren laat alle beschimpingen van zich afgeleiden. Vorig jaar zag hij nog vier ufo's met een techniek waar wij nog veel van kunnen leren. Hij zegt... Ufo's behalen snelheden die voor ons onmogelijk zijn, kunnen stilhangen in de lucht zonder geluid te maken en vliegen zonder brandstof. Dat soort techniek zie ik bij ons niet op de weg. Dit is het land waar de trein... Stilstaan. Deze vormen van energie en transport zijn relevant voor het oplossen van de problemen in onze wereld. Dictators fixten match Argentinië-Peru in 1978. is een kop in de volkskant. Al jaren zit er een luchtje aan die WK-wedstrijd waarbij Argentinië met 6-0 won van Peru. Een overwinning waardoor gastland Argentinië na een finale tegen Nederland wereldkampioen werd. Duizenden dollars aan smeergeld, drugs, grote ladingen, gaan. Het werd allemaal in verband gebracht met de omstreden uitkomst. Maar bewijs daarvoor ontbrak. Maar nu heeft een Peruaanse oud-senator tijdens een proces... tegen de voormalige legerleider van Peru gezegd... dat er wel degelijk een complot was. De legerleider zou een collega-dictator, Videla, van Argentinië... hebben gevraagd of hij een aantal Peruaanse dissidenten wilde overnemen. Dat gebeurde in die jaren wel vaker... dat dictators elkaars dissidenten lieten verdwijnen. Maar Videla stelde wel een voorwaarde... Peru moest de WK verliezen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen I may not always love you but lang as there are stuff of you.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 What I'd be without God Only Knows van de Beach Boys. En die treden dit weekend voor het eerst in twintig jaar opnieuw samen op in Los Angeles. Tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Veel politiek nieuws vanmorgen. Maxime Verhagen van het CDA wil alleen bezuinigen als er ook hervormd wordt. Jolande Sap van GroenLinks wil de missie in Kunduz niet uitbreiden. En Ed Nijpels van de VVD vindt de VVD te veel op de PVV lijken. Joost Vullings in Den Haag, Goedenavond. avond. Jij sprak vandaag met Mark Rutte. Je hebt al dit nieuws besproken met de premier, neem ik aan. Nou nee, er zijn weken dat je denkt... wat ga ik vandaag toch aan de premier vragen? Nou, vandaag was een dag dat er echt harde keuzes gemaakt moesten worden. Dus Ed Nijpels met zijn felle kritiek op de Haagse VVD viel af... Ook omdat ik het antwoord al kende, ik ben het niet met hem eens en hij mag zeggen wat hij wil. Ook de perikelen rond de miljarden voor Griekenland heb ik laten rusten. Wel heb ik gekozen voor Verhagen die een voorschot nam vandaag in de krant op de onderhandelingen over de extra bezuinigingen en de immer subtiele reactie van Geert Wilders erop. Ook Jolande Sap mag niet ontbreken, zij gooide vandaag de deur in het slot voor uitbreiding van de missie in Koenders. Maar ik ben vandaag begonnen met Syrië met de vraag... wat doen al die vreselijke beelden met onze premier? Ik denk wel dat het iedereen doet. Uh, verschrikkelijk om te zien. En, en daar is een humanitair drama aan de gang uh, van ongekende omvang. Ja, en dan, en dan, nou ja, die beelden worden over de hele wereld uitgezonden. Er komen natuurlijk ook echt dramatische oproepen uit de stad zelf... van, van help ons, hè, gericht aan de internationale gemeenschap. Maar je merkt het ook in Nederland en andere landen... er gebeurt ja, toch een gevoel van ongemak, uh, woede te ontstaan... van we moeten iets doen. Ja, ja, goed. Kunnen we iets doen? Ja, we kunnen. Althans, in de, vanuit de regering. Wat we doen is natuurlijk ons keihard maken... om binnen de VN te komen tot een resolutie. Maar u weet de positie van Rusland en China... Nederland is uh, een, een goede partner van die twee landen. Dus we proberen ook die positie aan te wenden. Dus Ori uh, Rozental is daar volop mee bezig. Uh, uh, zeker ook in richting van Lavrov, uh, van Rusland. Dus daar doen we alles aan. Uh, maar tot nu toe uh, zijn de beelden zoals ze zijn. En die zijn verschrikkelijk. Ja, en dan zeggen heel veel mensen: ja, een boycott, eh, diplomatiek overleg. Maar als mensen het hebben over iets doen, dan, dan willen mensen van we moeten ook echt ingrijpen daar. Nou, we het in Libië natuurlijk gedaan, als ja. internationale gemeenschap. En dat is dan ook daar... gelijk de vraag die opkomt: hè? waarom Libië wel ja, en een VN-resolutie? Hier niet. Dat is het probleem. Je moet natuurlijk wel een volkrechtelijk mandaat hebben. En uh, je kunt niet zomaar uh, ergens naar binnen gaan. Dus de, daar hebben we de VN nou voor. En er zijn al spelregels. En Rusland en China kennen die spelregels ook heel goed. En helaas. Geven zij qua inhoudelijke opstelling de, maken ze de keuze die ze maken en wij proberen die te beïnvloeden. Ja, wordt er ook veel gebeld onderling over, over Syrië? Ja, er is uh, zeker ook binnen de Europese Unie natuurlijk veel contact over. Alleen zijn we het daar wel over eens. Hè? Daar zit het probleem niet. Uh, het probleem zit echt nu bij twee permanente leden... van de Veiligheidsraad met vetorechten. Maar stel dat ze uiteindelijk wel instemmen met een VN-resolutie... zou Nederland dan bereid zijn om bijvoorbeeld weer F-16's in te zetten? Uh, dat is echt te vroeg. Uh, eerst stap, stap voor stap. Nu eerst zorgen Ja, maar komt, regeer is vooruitzien. U ja, maar, maar, ja. Luister, maar dan, dan komt er een, het normale proces ook in bijvoorbeeld het bondgenootschap. Dan komt de vraag, gaat de NAVO daar een rol spelen of niet? En komt er een behoeftestelling... En dan kun je daarop intekenen als land al of niet. En dan komt een discussie met de Kamer. Dus dat is echt speculatief. Uh, en hadden we maar die discussie. Hè? Had ik maar met u de discussie nu of Nederland wel of niet deelneemt... aan een bepaalde uh, initiatief richting Syrië. Waarbij ook nog maar de vraag is of dat militair moet zijn. Dat kan ook anderszins. Maar helaas, uh, die luxe hebben we niet. We moeten eerst proberen überhaupt tot een Syrië-resolutie te komen. Nou, we blijven even in, in de regio. Uh, Koendoes, uh, Jolande Sap van GroenLinks... heeft zich vandaag zeer helder in de Volkskrant uitgesproken. Geen uitbreiding van de missie. Uh, de ChristenUnie gooit nu ook definitief uh, de deur uh, in het slot. Ja, en nu? Kijk, de missie is er. En dat is het goede nieuws. Want vorig jaar leek hij er niet te komen. En, ik denk, en we doen daar heel nuttig werk. Ik was daar in december. kleine 500, uh, of ruim 500 militairen in masar Sharif. De luchtmachtbasis in Kunduz. Maar ja, ook in Kabul. Maar de NAVO zegt nuttig werk. Maar we, eh, Nederland nee, kan het, meer doen. Nee, we, we, we, ik, ik was er zelf. En je ziet gewoon. We, we hebben daar goede capaciteit. En je zou daar nog meer uit kunnen halen. Met de goede mensen die er zijn. Nog meer tot stand kunnen brengen. Uh, we hebben tegen de Kamer gezegd: we onderzoeken dat. We zijn al die feiten en argumenten in kaart aan het brengen. Uh, t, en het onderste boven halen... op het punt van grenspolitie. Ook trainen buiten Kunduz. De uh, rule of law uh, versterken. Uh, en uh, van, ja, dus alle mogelijkheden te benutten... En dat leidt tot een brief van de Kamer. En ik zie dan uit naar die discussie die we daarover zullen hebben. Ja, is het schadelijk voor Nederland... als we nee moeten verkopen aan de NAVO en de Afghanen? Wij verkopen ja aan de NAVO. Want nou, we zijn dus we hebben de missie, ja, maar goed. Er is een verzoek om, om het anders te gaan inrichten, die missie. Om Nee, om nog meer gebruik te maken van de capaciteit. Ja, dus goed, het is niet zo dat we, dat we nu doen worden, Maar goed, er liggen, liggen nee. verzoeken. Luister, Nederland levert, levert in, in Afghanistan... hoeven we nooit ons ergens voor te schamen. We hebben in Oemerskan ver boven ons gewicht uh, gewerkt. En, en een ongelooflijke zware. Ja, Maar toch vonden geleverd. de Amerikanen het niet fijn... Dat Nee, ze waren. de internationale gemeenschap vond het van belang... dat alle NAVO-landen betrokken zouden blijven. Wij zouden het enige NAVO-land zijn geweest wat niet betrokken was. Maar dat vond ik nog niet eens het hoofdargument. Het hoofdargument voor mij was dat als je zoveel gedaan hebt daar... het logisch is dat je ook bij zo'n land betrokken blijft. En wat we nu doen, dat is een bescheidende missie dan de missie in Oeruzgan... maar wel een zeer belangrijke missie. Met zeer gemotiveerde militairen, marechaussee, politiemensen die hard werken. Nou, daar zou je nog meer mee kunnen doen. Dat zijn we aan het uitzoeken. En daar heeft de Kamer ook om gevraagd. Dus die brief komt en dan gaan we daar een discussie over voeren. Ja, goed. Maar de eindconclusie is bij twee partijen al, al getrokken. Morgen ja, is er ook laten we de het debat afwachten. Ja, ja, ik denk dat ik weet wat de uitkomst is. Morgen is er ook een, een GroenLinks congres. Bent u bang dat ze zelfs de gehele steun aan de missie gaan intrekken? Ik, ik, ik, ja, laatst, ik ga niet speculeren op congressen van andere partijen. Wat ik wel zie bij GroenLinks is dat zij zeer inhoudelijk gemotiveerd zijn. Uh, hebben gezegd, er zijn allemaal argumenten om het niet te doen. Wij zien ook grote argumenten om het wel te doen. Wij geven steun, dat is vorig jaar gebeurd. Ik heb dat enorm gewaardeerd. En het contact met GroenLinks over deze missie is altijd goed geweest. Uh, en nog uh, steeds? En nog steeds. Ik voel me zeer verplicht ook om uh, hen goed geïnformeerd te houden... Uh, en voor te zorgen dat het ook echt een missie is... waarvan zij zien dat hij doet, dat we ons houden aan de afspraken. Ik voel me ook zeer verplicht om het draagvlak in Nederland... voor die missie zo groot mogelijk te krijgen. Hoewel dat lastig is, want uh, hij was vanaf het begin niet zo populair... Terwijl het echt van belang is dat we dit doen. Ook in ons belang. En uh, ja, in die zin, die zeer inhoudelijke motivatie... en die zeer inhoudelijke betrokkenheid... Uh, ja, die heb ik zeer gewaardeerd altijd. Ja, dan naar de strijd in, in eigen land. Op wie bent u het meest boos? Op Maxime Verhagen of op Geert Wilders? Uh, geen van beiden. Ze zijn mijn collega's in de samenwerking. En ik waardeer ze allebei enorm. Maar volgens mij was er afgesproken van... Uh, nou, die hele aanloop naar die extra bezuinigingen. Laten we nou geen interviews geven. Geen, geen schoten voor de boeg niet lekken. En wat gebeurt er? Maxime Verhagen die gooit de knuppel in het hoenderok. En Geert Wilders die, die dennert er gelijk overheen. Die, die zegt gelijk van, nou, zonder PVV geen kabinet. Ik ben zelf niet, niet helemaal schoon, want ik had, uh, nadat we... Nou, overigens een hele harde afspraak was het niet. Maar we hadden wel tegen elkaar ja, gezegd, hoe minder, hoe beter. Ja, nou. En ik heb zelf rond de kersttijd heel veel interviews gehad... met de bedoeling om hier niks over te zeggen. Maar u kent de kwaliteit van de Nederlandse journalisten. Ja, dat is heel ze aardig mij, Van u om, om ons argument te geven. Maar dat toch verleid om... Ja, maar maar daar maar kwam in geen... interview snippertjes informatie te geven over de opstelling... zoals ik die verwensde zou zoveel. Toen reageerde Geert Wilders niet zo fel. Dus kennelijk is er nu wat meer aan de hand. Dat is toch de zijn... bedoeling. Ja. Je moet toch met een beetje goede sfeer aan tafel gaan? Die sfeer is goed soms ons Dus, dus Het een is... pittige onderhandelingen op de inhoud. Als, ze, als is... ze er komen. We wat moeten we eerst dan... kijken of ze nodig zijn. Maar het zijn pittige onderhandelingen. We zullen moeten zien uh, hoe dat gaat lopen. Maar zegt u mij die, die, die, zo'n zo, zo tweet van Wilders is dat theater? Zeker niet. Dat is echt wat hij vindt. Het interview van, van Maxime Verhagen is ook echt wat hij vindt. Op de inhoud is dat wat die twee mannen vinden. Maar dat raakt niet onmiddellijk aan de verhoudingen. Die zijn op zichzelf goed en die kunnen tegenstootje. Maar dat, dat wat daar staat is gemeend en ook inhoudelijk wat ze uh. vinden. Uh, ja, Maxime Verhagen zei dus in de Telegraaf vandaag... Uh, we moeten ook echt, echt een vormen met bezuinigingen... alleen uh, redden we het niet. Bent u het eigenlijk met hem eens? Kijk, uh, ik vind daar van alles van, maar ik heb ervoor gekozen... om te zeggen, uh, uh, in het belang van een succesvolle onderhandeling... als ze er zouden moeten komen, 1 maart weten we of het zo of het nodig is. Dan komt het Centraal Planbureau met cijfers. Dan weten we of we door de grenzen van het gedoog- en regeerakkoord heen schieten. En zo, ja, dan moeten we dus bij elkaar komen en onderhandelen. Dat, uh, dat zal er moeten blijken. En ik denk dat ik het proces maximaal... Succesvol laat zijn als ik niet ook ga vertellen wat ik er allemaal van vind. Nee, nee, precies. Maar die andere twee mogen dat dus wel. Nou ja, kijk, ik heb rond de kersttijd me ook niet heilig opgesteld. Ook hier en daar een flintertje loslaten. Rond los laten de kersttijd nog wel. Ja, gewoon ja, rond het kerstjaar, Ja, ja. En dan heb ik in mijn baan uh, soms wat meer interviews, omdat je dan zo terugkijkt. En dan krijg je natuurlijk toch vragen ook over het komend jaar. En toen dacht ik, nou, ik heb het briljant afgehouden. En lees je terug, en denk je, ja, ik heb daar inderdaad iets over gezegd. Het is niet onredelijk dat de journalist dat nu ook opschrijft. Dus uh, we zijn geen van alle met schone handen. en. Uh, maar we zijn ook geen van alle gisteren begonnen in het vak. We zijn niet van marsepijn. Het onderlinge vertrouwen is groot. Maar um, het zullen pittige gesprekken worden als ze er komen. Uh, waarvan het succes niet gegarandeerd is. Maar ik ben wel hoopvol. Al dus een zelfkritische Mark Rutte tegen Joost Vullings. Van Alicia Kies en zij heeft uh, slecht nieuws doorgekregen. Haar Broadway Stickfly theaterstuk Stick Fly. Stopt al na drie maanden. omdat er gewoon te weinig belangstelling voor is. Gisteren trad de Raad van Commissarissen af bij Ajax. En daarna stapte ook technisch directeur Ad Interim Denny Blind. en algemeen directeur Ad Interim Martin Sturkenboom op. Goedenavond, meneer Sturkenboom. Goedenavond, Thijs. En dan hoef je ineens niet meer naar je werk? Nee, dan uh, heb je een vrije dag, inderdaad. Hoe was dat? Vreemd. Ja. Wel vreemd, na een hele drukke en hectische periode. Maar ook wel weer lekker. Mijn ja. hond vond het fijn, want die ging weer het bos in. Kijk, en dat was er de afgelopen weken misschien niet veel van gekomen. Niet van gekomen, nee. nee, nee. Is dat het belangrijkste wat u gedaan heeft vandaag, de hond uitlaten? Nee, en uh, wat uh, dossiers op orde gebracht. En uh, spullen opgeruimd en uh, geordend. Ja. even voor de mensen die niet alle details van uh, dit conflict kennen. De, vorig jaar juni is er een nieuwe raad van commissarissen gevormd bij Ajax. Vijf mensen, waaronder Kruijf. Uh, die kregen ruzie in de loop van de tijd. En toen, een aantal maanden geleden, was daar ineens een soort interne koep. Want die vier commissarissen die het niet met Kruijf een waren... die benoemden ineens Louis van Gaal, Danny Blind en u. Die ja. drie. Uh, en u hoort dus bij het kamp van Gaal, hè? dat mag ze zo wel zeggen. Jawel hoor. Ja, heeft u nog contact met hem gehad? Ja, ik heb gisteren met hem gebeld, hij is in Portugal. Wat zei hij? Nou, we hebben even de dag doorgenomen, want het was gisteren toch een hele bijzondere en hectische dag. En uh, hij was benieuwd hoe het afgelopen was, dus daar hebben we elkaar bij gepraat. Wat vond hij ervan? Nou, hij vond uh, het, uh, zeg maar, kijk, ik had kunnen blijven omdat ik een contract had van twee jaar. Yeah. Maar ik heb, uh, zeg maar, mijn lot was verbonden aan die van Vergaal. Uh, vond ik zelf en uh, dus vandaar dat ik ook uh, zeg maar in het collectief uh, teruggetreden ben. Ja, hoe teleurgesteld is hij? Nou, we zijn alle drie wel teleurgesteld en uh, te meer omdat wij uh, alle drie uh, in de samenwerking uh, de overtuiging van hadden dat we echt uh, veel zouden kunnen betekenen voor Ajax. Ja, en dat gaat er nu gewoon niet van komen. En dat gaat er niet van komen. Nee. Het is nu al zeker dat uh, u weg bent en Danny Blind weg is en van dat verhaal niet komt, hè? Ja. Ja. Kunt u iets meer zeggen over hoe hij erop reageerde? Was hij zwaar teleurgesteld? Had hij het aanzien komen? Is hij boos? Is hij verdrietig? Nou, nee. Uh, hij, hij vindt het erg jammer voor zijn club. Want uh, Ajax is ook zijn club. Hij is ook Amsterdammer. Hij is ook oud-speler. Hij heeft uh, ook glorietijden meegemaakt. Hij heeft uh, heel veel uh, zeg maar, prijzen ook uh, mede gepakt voor, uh, voor Ajax. Dus... Hey, uh, hij was inderdaad uh, teleurgesteld. Ja, ja, maar niet meer dan dat. Nou, nee. Nee, nee. Ik wil even met u terug naar het moment dat u benoemd werd. Het was toen zo'n hele opmerkelijke avond... dat ineens via uh, Studio Sport was het dus, geloof ik bekend werd... dat Louis Vergaal was benoemd en u en Danny Blind. Uh, maar hoe heeft u die dagen toen beleefd? Want u wist dat dat eraan zat te komen. U wist dat het andere kamp daar heel boos over zou worden. Hoe heeft u dat toen beleefd? Nou, ik, heb, ik wist wel dat er... Uh... Uh, ...nodig commentaar op zou komen... ...maar dat het zo'n grote commotie zou hebben... ...dat had ik niet verwacht. Echt niet? U, u wist dat Kruijff en Vergaal ...niet met, een, met elkaar door één deur konden? Nou ja, uh, er zijn wel meer mensen in de voetballerij... ...die uh, wat minder makkelijk met elkaar om overweg kunnen... ...maar uh, dat escaleert uh, niet op de wijze zoals uh, dit is geëscaleerd. Nee, maar kon je het niet van tevoren bedenken... ...als je bij Ajax zit en Kruijff is daar de baas... ...en je benoemt dan ineens Van Gaal... Ja, dan breekt de pleuris uit. Kan je bijna bedenken. Maar was Kruis dan de baas? Ja. Trekt u die conclusie? Nou, dat dacht ik altijd sinds vorig jaar, toch? Nee, nee. Hij denkt dat hij de baas is. Maar volgens mij is de directie de baas van uh, een onderneming. Ja. En Ajax is een, een vernootschap, een beursgenoteerde onderneming. En uh, daar zit een directie die uh, daar uh, het beleid uh, bedenkt en uh, uitvoert... Gecontroleerd wordt door commissarissen. en die benoemd worden door de aandeelhouders. Dus. Ja. Uh, dat zit toch iets anders in elkaar dan u uh, dacht. Ja, maar dat kamp Kruif. met al zijn vertakkingen. op allerlei plekken. is toch sterker gebleken. dan u dan kennelijk dacht. Want ze hebben gewonnen, ja, toch? Daar heeft u wel gelijk in, ja. ja. ja. Dat, is een, dat is een heel sterk kamp. omdat je namelijk niet alleen. te maken hebt met. Uh, zeg maar Kruif. je hebt ook te maken met de Telegraaf. met de VI. En uh, die krijg je er gewoon uh, bij. Zegt ja. u eigenlijk dat de rechter ook naar hen geluisterd heeft, naar die, naar die media? Nee dat, nee, dat, nee, dat zeg ik niet. Dat is een conclu uh, conclusie die u trekt. Nee hoor, ik stel dan een vraag. Uh, ja, oké. Okay. Ik denk dat uh, de rechter gewoon een weloverwogen besluit heeft genomen. En die heeft uh, met name in het hoge beroep uh, gekeken naar uh, een, uh, een procedureel uh, fout uh, van een paar dagen. Ja, dat en, ze hadden uh, tegen Kruijf moeten zeggen, hè, dat ze van Gaal gingen benoemen. Ja, nou, dat, ik denk... Uh, uh, nee, ze hadden uh, zeg maar de, de tijd moeten nemen die ervoor stond... om uh, Kruif in de gelegenheid te stellen bij die vergadering aanwezig te zijn. Ja. En uh, uh, de rechter heeft wel geoordeeld... dat uh, Kruif uh, niet heel erg medewerkend, uh, CQ tegenwerkend is geweest. Nee. verwijt u zichzelf achteraf dat u niet goed ingeschat heeft dat er zou gebeuren? Nee, je kan niet uh, bedenken... Wat er in de afgelopen drie maanden is gebeurd, dat kan je niet van tevoren bedenken. Dat uh, Kruiven toen in staat is om uh, zeg maar spelers in het collectief uh, tegen hun eigen club een, uh, een, een kort geding te beginnen. Nee, dat kan je niet bedenken. Nee, U had verwacht dat hij uh, niet blij zou zijn, maar dat hij zo zou reageren, dat had u niet ingeschat? Nee, nee, ik had verwacht dat er een bepaalde vorm van samenwerking uh, zeg maar uit voort zou kunnen komen. Want je praat over voetbal... En uh, volgens mij ontlopen de visies van Kruif uh, en van Van Gaal elkaar niet zoveel. Nee, maar de persoonlijkheden natuurlijk wel. Ja, de persoonlijkheden wel, ja. dat ben ik met u eens. Maar ja, dat heb je, dat heb je in het dagelijks leven wel meer, hè? Ja. En, dan moet je ook, en dan moet je ook met elkaar doorheen één deur. Ja, misschien behalve als je Kruif heet. Maar goed, het was voor u geen leuke tijd, de afgelopen drie maanden. Op een gegeven moment waren er berichten dat u bedreigd werd... dat de boze supporters bij u aan de deur stonden. Uh, hoe heeft u dat ervaren? Nou, dat is vervelend. En... Uh... Ja, dat, uh, dat uh, heeft wel impact. En, Sna uh, snapt u het? Nee, natuurlijk snap ik dat niet. Ik, uh, ik vind dat uh, uh, binnen de club en buiten de club... mensen daar maar eens een keer hun verantwoordelijkheid uh, voor moeten nemen. Wie bedoelt u daarmee? Nou, ik vind dat uh, sommige media uh, toch wel uh, oproepen tot uh, uh, zeg maar dingen die, die roepen. De media uh, Die zijn eigenlijk bezig om uh, het volk te mennen en roepen maar en uh, raaskallen maar, zonder dat er horen of wordt toegepast. En heeft u het dan over en... dezelfde media die u net noemde? Ik heb het dan over de telegraaf en het VI. Ja, ja. Die, hebben, die hebben die bedreiging op hun geweten? Nee, Indirect, dat, Indirect? Nou, nou, nee, zij, zij bedrijven een bepaalde vorm van journalistiek... die uh, zeg maar uh, het volk, met name het voetbalvolk, uh, bereikt... en die opzet uh, om gekke dingen te doen, ja. ja. Een rare wereld. Kijk, uh, ja, dat is zeker een rare wereld. Ja, denk ben ik met u eens. Ik, toch las ik ergens vandaag dat u in de voetbalrij wilde blijven werken. Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik heb de ervaring opgebouwd vanaf uh, 88. En uh, ik denk dat ik daar mijn mannetje kan staan. Dus uh, ja, die uitspraak heb ik wel gedaan. Ja, maar als, je zoiets, als er zoiets gebeurt, als je zoiets overkomt... denk je niet van, uh, weet je wat, ik ga het leuks doen. Nou, voetbal is uh, besturen en uh, een bedrijf leiden in het voetbal is ook hartstikke leuk. Ja, nog steeds? Zegt u dat nog steeds? Ja hoor. Ja. Ik, heb, uh, ik heb bij Ajax ook heel veel mooie dingen meegemaakt in die korte periode dat ik er ben geweest. Vertel eens, wat was ja. het mooiste dan? Want dat hebben wij allemaal gemist, denk ik. Wij hebben alleen maar ruzie in de bestuurders over elkaar zien rollen. Ja. Als je uh, een onderneming leidt, dan heb je met, uh, met mensen te maken. En uh, ik heb daar heel veel hardwerkende mensen ontmoet die uh, voor hun club uh, door het vuur gaan. En uh, dat is hartstikke mooi om daar leiding aan te mogen geven. Ja, wat was het mooiste moment? Wanneer kwam u juichend thuis? Ja, dat, uh, daar moet ik nog even over nadenken. <laughs> dus daar zal ik je straks antwoord op geven. Oké, okay, nou dan houden we die nog even vast. Kruijff ja, ja. is nou uh, de grote winnaar in de beeldvorming. Uh, denkt u dat hij in staat is om uh, Ajax op de rails te krijgen? Uh, nou, ik hoop het wel voor Ajax. Nou, dat voel ik, en, uh, ik niet. Dat meen ik serieus? Uh, uh, ja, ik heb, ik, uh, als die werkt met de mensen die daar nu zitten die de technische verantwoordelijkheid hebben uh, dan denk ik het niet. Wim Jong, Dennis Bergkamp, Frank de Boer. Ja, nou, Frank de Boer uh, is uh, een fantastische coach. Dus. Uh, uh, volgens mij uh, heeft hij ook behoorlijk wat ervaring als coach. Dus daar zie ik het mee zitten. Maar met name Bergkamp en Jonk... Uh, hebben wat mij betreft veel te weinig ervaring... Uh, om zeg maar, het voetbaltechnische deel van uh, Ajax van te kunnen leiden. Nou, toch heeft u dus ze niet ontslagen de afgelopen uh, maanden? Nee. Had u dat niet moeten doen dan? Als u vindt dat ze te weinig ervaring hebben om daar te zitten? Nou, ik ben... Uh, uh, in de eerste maand ben ik bezig geweest uh, om met alle managers in gesprek uh, te gaan om de onderneming zo snel mogelijk te leren kennen. En dat heb ik ook geprobeerd met Wim Jonk en dat, is, uh, ja, dat heeft heel lang geduurd voordat ik met Wim Jonk om de tafel kon. Ja. Dat is begin januari geweest. Ja, Maar als het aan nu had gelegen was het uiteindelijk een aflopende zaak met die twee geweest? Nee, geen aflopende zaak. Uh, Op deze zo, positie? Zo zit ik er niet in. Dat, dat heeft de advocaat van, van hun wel in zijn betoog ingebracht in het kort geding. Maar zo heb ik er nooit in gezeten. Ik heb Wim Jonk vanaf het begin af aan mijn hulp aangeboden om uh, zeg maar mijn ervaring te combineren met hun uh, speltechnische uh, opvattingen. Mm. En dat, dat is niet geaccepteerd. Nee, daar stond u niet echt voor open. Maar... Hoe, hoe, hoe, ik vroeg net uh, uh, eigenlijk naar wat u verwacht dat er zal gebeuren. Niet zozeer naar wat u hoopt, want u bent vast voor Ajax... dus u hoopt dat het daar goed gaat. Maar hoe, hoe ziet u de komende maanden het zich ontwikkelen? Nou, ik verwacht dat uh, de commissarissen... Uh zeg maar geleidelijk aan terugtreden. Want u zei dat ze teruggetreden ja, zijn. Dat doen, dat zij, he? ja. Ze hebben aangekondigd uh, terug te treden. En, uh, want zij hebben hun verantwoordelijkheid naar de vernootschap toe. En die is wettelijk geregeld. Dus je kan maar niet zo de onderneming loslaten. Mm. En uh, Dat is ook wel een hele vervelende situatie voor de huidige commissarissen. Maar ze pakken hun verantwoordelijkheid en daar heb ik heel veel respect voor. Ja. Uh, ik denk dat uh, met name de Verenigingsraad... De vereniging heeft 73% van de aandelen in handen. En uh, de vereniging die heeft een verenigingsraad gekozen. Dat met name de verenigingsraad uh, uh, samen met Kruif een hele dikke vinger uh, in de pap zullen krijgen. Uh, en dat dus die mensen benoemd. uit het Kruifkamp uh, benoemd zullen worden? Dat verwacht ja. ik wel, ja. Wordt ja. Eigenlijk nog kampioen dit jaar? Nou, ja, dat dacht men vorig jaar ook niet. En het ontloopt uh, uh, elkaar niet zoveel uh, ten opzichte uh, van vorig jaar. Hè. Kan nog steeds. Dus zegt het, u. het zou nog best kunnen. Ja. Oh ja. Ja, als je ziet dat Twente vanavond verloren heeft ja, van, van Herakles. Uh, ja, dan, uh, dan, dan is alles uh, nog mogelijk? Uh, ja, dan is er veel nog mogelijk. U had ja. een contract tot november volgend jaar. De Telegraaf schrijft vandaag dat u een mooie afscheidsbonus meekrijgt. Is alles inderdaad naar tevredenheid afgehandeld? Maar Ajax is een hele nette club. Dus uh, dat soort dingen worden uh, op een nette manier worden die afgewikkeld, ja. ja. Gaat u morgen naar Ajax-Nak? Of NAK-Ajax is geloof ik? Nee. nee. Gaat u wel het is Het is NAK-Ajax, ja. Uh, ik ben thuis. Ik denk dat ik zondag weer eens uh, in de Galgenwaard ga kijken. Bij Utrecht? Bij utrecht oude ja. ja. En voor wie bent u dan als u moet kiezen tussen Utrecht en ADO, uh, Ajax? En, Natuurlijk ben ik dan voor Utrecht, want ik kom niet uit Den Haag... Nee, maar ik vroeg tussen Utrecht en Ajax. Oh, oh Utrecht en Ajax. Uh, hoe bedoelt u, die spelen toch morgen niet nee, tegen elkaar? Nee, maar stel dat ze tegen elkaar zouden spelen. Ja, uh, dan uh, ben ik uh, uh, voor, de, voor, voor beide niet. Hè? Dan ben <laughs> ik neutraal. Oké. <Okay. laughs> Dank u wel, Martijn Sturkenboom. Een heel fijn weekend gewenst. Oké, okay, van datzelfde, Thijs. Dank een, u. Succes met je programma. Dank u. Dag. Thirst. A bounty on their pool is bestowed, so I had to shoot him first. A sheriff and his dogs came to hunt me down. I took him for a desert ground Spiegt, spiegt met Hunted Like a Fox en ze stond vanavond op de plank in de bos met haar nieuwe engelstalige album Land kok Hendrik Bolhuis, stoker Wessel van der Brugge... en jonker Shores Reuglin. Deze drie mannen waren de enige Nederlanders aan boord van het schip de Titanic. Op een tentoonstemming in het Maritiem Museum... krijgen de drie vlees en bloed en komen we erachter wie zij waren. Dit naar aanleiding van het feit dat het schip in april 100 jaar geleden... op zijn eerste tocht een ijsberg raakte en zonk. Bij de ramp kwamen meer dan 1500 mensen om het leven. We gaan erover praten met Ron Brandt. Hij is de conservator van het Maritiem Museum. Goedenavond, meneer Brandt. Ja, goedenavond, meneer Van der Brink. Slechts drie Nederlanders op de Titanic. Waarom zo weinig? Ja, uh, Nederlanders zouden eigenlijk vanuit Rotterdam vertrekken. Uh, de grootste haven van Europa nog steeds. Maar uh, vooral bekend ook van de Holland-Amerika-lijn. Dus Nederlanders zouden uh, het dichter bij huis gezocht hebben... dan uh, de Titanic die uh, vanuit Southampton uh, vertrok. En nog in Cherbourg een uh, haven heeft aangedaan... in Zuid-Ierland nog geweest is. En vandaar de uh, oceaan is overgestoken. Ja. Wie waren de drie Nederlanders die aan boord waren? Ja, u noemde ze al uh, George Reus. Heuglin, directeur van de Holland de Meerklein. Een jonk hier uit een goede familie. Hey ja. uh, Henny Bolhuis, uh, kok uit Groningen. Uh, uit een middenstandsfamilie. En Wessel van der Brugge, een stoker uit Delshaven. Ja, maar laten we ze even iets nader beschouwen. Dat was eigenlijk mijn bedoeling. Laten we met de kok beginnen. Hij werkte gewoon in het restaurant van de Titanic? Hij uh, werkte in het restaurant. Hij had al op de Olympic gewerkt. Het uh, zusterschip van de Titanic. En uh, ja, hij probeerde uh, uh, zijn carrière op te krikken... door steeds een, een betere baan uh, te krijgen. Hij had al in uh, Europese hotels en restaurants gewerkt. En uh, ja, zijn kookkunsten waren alom bekend. Dus uh, het was denk ik niet zo'n grote moeite voor hem... om uh, aan boord van de Titanic te komen. Want dit gold als een goede baan, neem ik aan. Ja, het was natuurlijk het grootste schip van de wereld op dat moment. En uh, ja, uh, het zou een uh, eerste reis maken met uh, talloze miljonairs en industriëlen aan boord. Dus uh, kansen genoeg voor hem. Ja, wat was de specialiteit qua koken, weten we dat? Ja, hij uh, wordt genoemd als een, uh, in het engels een larderkoek. Dat uh, wil zeggen dat hij uh, verantwoordelijk was voor de, voor de koude schotels. Zeg maar de sandwiches, de, de salades, de, de koude uh, nagerechten, dat soort zaken. Ja, wat is er van hem bewaard gebleven? Nou, gelukkig uh, voor ons uh, in het museum uh, is zijn koffer bewaard gebleven. Die is achtergebleven in Southampton, waar het schip dus vertrok. Oh. En die is teruggekeerd in de familie. En uh, ja, daar zaten al zijn uh, persoonlijke stukken in, uh, waaronder zijn kookboek bijvoorbeeld. Dus maar we weten we... precies wat hij gekookt heeft. Maar waarom had hij dat niet mee? Hij had waarschijnlijk nog een andere koffer mee... maar hij had een, een, een tijdelijke verblijfplaats in een zeemanshuis. En daar is die koffer gebleven. Waarschijnlijk zou hij gedacht hebben... als ik terugkom uit New York, dan pik ik hem wel weer op. Ja. Kan je zeggen dat de inhoud van de koffer iets vertelt over de man? Ja, dat kun je zeker zeggen. Uh, nou, ik vertelde al, zijn kookboek zit erin. Ze ja, ja? dus weten wat hij uh, aan boord gekookt zou uh, hebben. Uh, zijn wandelstok zaten erin. Uh, talloze aanbevelingsbrieven die hij uh, kon gebruiken om uh, in andere uh, restaurants uh, te gaan werken. En ook een aantal uh, ja, kaarten, aanzichtkaarten uh, en briefjes van uh, vriendinnen van hem. Aha. Ja, daar zijn we benieuwd naar wat er dan in stond. Ja. Uh, nou, uh, ja, we noemen ze zelf briefjes van liefjes. Dat rijmt mooi. Ja, uh, ja heel, heel aandoenlijke uh, teksten. Het uh, meest uh, aandoenlijke is wel in mijn idee... een, uh, een verhaal van een, een vriendin die schrijft van... Uh, ja, ik ga het uitmaken met mijn man, want ik wil met jou verder. Oei. Dat is niet alleen aandoenlijk, dat is ook verdrietig lijkt me. Precies, voor, voor die man wel natuurlijk. Ja, ja. Hier bij ons de gast is ook uh, Maarten Reuglin... kleinzoon van Jonker Sjoors Reuglin... een van de andere drie Nederlandse passagiers. Ook u, goedenavond. Ja, Waarom was u uh, opa aan boord? Hij was aan boord omdat uh, er was een uitnodiging... in de Rond de Merklin gestuurd om uh, mee aan boord te gaan... Uh, voor een van de directeuren. De heer Weertsma, de algemeen directeur... was uh, de eerste uh, die in aanmerking kwam daarvoor. Maar die kon niet vanwege privéomstandigheden... En toen viel de keuze op mijn uh, grootvader, die uh, een van de vier uh, directeuren daar was. Ja, hij is uiteindelijk daar omgekomen, hè? Ja. Uh, u heeft hem dus nooit gekend? Nee. Nee. nee. Wat weet u van hem? Wat wordt er in de familie over hem verteld? Nou, er werd in de familie niet zo heel veel over hem gesproken. En uh, uiteraard een, uh, een grootvader die, als hij een normaal leven had geleid... Uh, in de vijftiger jaren zeg maar, op de leeftijd was gekomen, dat hij uh, zou zijn overleden... Uh, is natuurlijk langzamerhand ook niet meer zo'n uh, bijzonder feit... Uh, maar ja, het beeld wat van hem over is gebleven... is iemand die uh, natuurlijk heel toegewijd was aan zijn werk. Veel op reis was voor zijn werk. Maar dit was echt een relatiereis dan, op de manier waarop u het vertelt? Uh, ja, het was een relatiereis. Maar er zat ook doorheen dat uh, de Hondermeerklein bezig was... met een nieuwbouwprogramma. Er was net een nieuw Amsterdam gebouwd in 1906. De Rotterdam in 1908. Dat was een schip van 25.000 ton... En nu werd er plannen gemaakt voor een soort kleine Titanic. Dat zou de statendam dan worden. Was hij ook aan het onderhandelen op de boot? Nou, ik denk dat die onderhandelingen al voor een stuk achter de rug waren. Maar hij was wel heel geïnteresseerd of de Rond de Merkel. En was heel geïnteresseerd om te zien hoe zo'n Titanic nou in de praktijk werkte. Ja. En dat er uh, dingen waren die je kon overnemen. En dingen die je zou moeten verbeteren. Is er iets bekend over hoe hij de tocht heeft beleefd? Hij heeft uh, veel brieven geschreven en telegrammen. Brieven uiteraard alleen voor de laatste stop in uh, Ierland. Uh, toen nog een deel van Engeland trouwens. Um, ja, daaruit blijkt, uh, dat zijn toch allemaal brieven... die veelal ingaan op uh, hoe het weer was. Um, die schreef hij aan zijn vrouw? Aan zijn vrouw, een ja. briefkaart aan zijn kinderen. Uh, die waren nog heel jong, dus ze hadden een wat ander karakter. Maar het ging vooral over uh, weersomstandigheden... gezelschap dat hij aan boord ontmoette. Uh, wel wat toespelingen op besprekingen die hij heeft gehad... maar niet heel concreet over zakelijk. Nee, had hij net zo'n zin? Hij had het uh, zeer naar zijn zin, zei hij dat hij een echt familiemens was. Een gezinsmens. Hij miste zijn gezin. Hij miste zijn gezin en hij had net een nieuw huis laten bouwen... samen met, zijn, met mijn grootmoeder. En daar waren nog allerlei dingen die nog niet klaar waren. En daar ging het ook vaak over. Oh ja. uh, meneer Brandt was ook een stoker genaamd Wessel van der Brugge. We noemen hem wel even. Hoe kwam hij op de start in de Ja, hij was ook werknemer. Uh, hij was een van de 176 stokers die uh, ja, letterlijk onderin het schip zaten. En uh, ervoor moesten zorgen dat het schip uh, ja, uh, volgens de dienstregeling op tijd in New York zou moeten aankomen. Ja, en uh, u zegt het al, hij zat onderin het schip. Dat klinkt alsof hij nauwelijks kans heeft gehad. Dat denken we wel, van de stokers zijn maar heel weinig, uh, uh, hebben het overleefd en uh, ja, ook uh, Wessel heeft, uh, heeft het niet overleefd, zijn lichaam is ook niet teruggevonden. Nee, nee, nee. En van de kok, is daar iets over bekend hoe, die, hoe het met hem gegaan is? Nee, nee. Uh, van alle drie de Nederlanders uh, uh, is bekend dat, uh, ja, dat ze het uh, niet hebben overleefd en dat ook hun lichaam uh, niet uit het water is opgepikt. Maar je had wel meerdere klassen op het schip, heb ik me laten vertellen. En de mensen van de eerste klas hadden meer uh, een kans om te ontsnappen dan de mensen van de lagere klasse, toch? Ja, dat klopt. Uh, de mensen van de eerste klasse zaten bovenin het schip, waar ook de, de, de reddingsboten uh, zeg maar, uh, zich bevonden. Dus ja, die hadden een kortere afstand om die uh, te bereiken. Ja, en uh, de, de, de, de stokersdemen onderin, de kok, weet u hoe hoog die normaal gesproken? Ja, die, die, zal ongeveer, on, die zal ongeveer in het midden hebben gezeten. Hij kwam ook zelf uit een middenstandsfamilie... en uh, we proberen ook in de, in de tentoonstelling dat klassenverschil te laten zien... aan de hand van de verhalen van die drie mensen. Nou ja, want uh, uh, meneer Reuglin, uh, uw opa zat waarschijnlijk wel bovenin. Ja, hij zat uh, in een mooie hut bovenin. Is er enige, iets bekend waarom hij niet uh, in een van die sloepen is kunnen komen? Nou, er was, uh, er was veel te weinig ruimte in de sloepen. Er was voor een 1100 mensen ruimte en er waren uh, 2300 mensen aan boord. En vanaf het begin af aan is uh, eigenlijk uh, de stelregel geweest... dat vrouwen en kinderen eerst zouden gaan. En vermoedelijk heeft hij zich aan die stelregel ja, gehouden. Hij heeft zich geblijkbaar aan gehouden. Uh, en er, ja, er zijn ook maar heel weinig mannen van de eerste klas uh, die het overleefd hebben. Ja, ja. Allemaal te zien dus uh, in het Maritieme Museum, meneer Brandt. Wat, wat is daar te zien? Nou, het is een, een kleine intieme tentoonstelling, verwacht geen uh, grote spektakel Titanic tentoonstelling daar. Het gaat echt over die drie uh, Nederlanders en uh, ja, hun, hun beweegredenen, hun motivatie maar om is er, is er een aan schip boord te, te zien? komen. Natuurlijk is er een model van de Titanic te zien, een heel groot model. Uh, dat kan ik iedereen aanraden om te komen bekijken. Dat vermoorde ik al. Ja, precies. Maar daarnaast zijn er uh, drie ruimtes ingericht. Die, uh, elk, en elke ruimte staat dan uh, zeg maar symbool voor een van die drie mensen. Een, een mooie luxe hut waarin we het uh, verhaal van Reuglin uh, proberen te illustreren. En heeft u het al gezien, nou, meneer Reuglin? Nee, ik heb het nog niet gezien. Gaat u erheen? Uh, ik ga er zeker dit weekend even kijken. En hoe spannend is dat? Uh, heel spannend, want uh, dat zijn natuurlijk toch een aantal uh, familiestukken die daar uh, te zien zijn... En, uh, de familie heeft uh, heel zorgvuldig met die stukken altijd uh, overweg gegaan. en We zijn zeer benieuwd hoe het uh, Maritiem Museum... daar nu uh, een mooie tentoonstelling van heeft gemaakt. Ja, ja. Meneer Brand, laatste vraag. Uh, hoe verklaart u het dat het nog steeds zo'n spannend verhaal is? Waarom willen we daar nog steeds over horen? Ja, die Titanic dat was natuurlijk het grootste en het luxe schip van uh, de wereld uh, in 1912. Het vergaat op zijn eerste reis uh, talloze miljonairs, industriëlen aan boord. Het was als uh, praktisch onzinkbaar uh, in, in de media afgeschilderd. Uh, ja... Uh, uh, Prachtige verhaal om, om steeds weer terug te halen. Ik ja. zie het natuurlijk niet. Nee. Door al die films, boeken, documentaires. Het blijft, blijft ons fascineren. Zeg Morgen is de opening in het Maritiem Museum Nederlanders op de Titanic. Ron Brand en Maarten Reuglin, beide hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Kuifje in Afrika wordt niet verboden. Een Congolese student in België had een rechtszaak aangespannen... om het volgens hem racistische album uit de handel te halen. Jan-Pieter Glerum is gepensioneerd veilingmeester, heeft strips geveild... maar is vooral ook kuifje-liefhebber. Goedenavond, is het goed nieuws dat uh, het niet verboden wordt? Ja, wat mij betreft wel, ja. Want het is, het is een... Ik bedoel, wat er ook allemaal op aan te merken valt... het is natuurlijk toch een hele leuke strip. Ja, maar kunt u zich iets voorstellen bij de klacht van de student? Absoluut. Ik kan me heel goed voorstellen dat je niet zo generaliseerd afgebeeld wordt. Zoals dat um, in een in, in Afrika, vroeger was het Kavie in Congo, heet het. Ja, het is al dat, veranderd, hè? Ja. Het is al veranderd. En, en, en wat, wat gebeurt er dan zoal in dat nummer, in dat uh, boek, dat album? Nou ja, het ja, het, het, het, uh, consequent worden de, uh, laten we zeggen, de bewoners van, van de Congo uh, afgeschilderd als, als uh, ontzettend domme luie uh, ja, lieden. Ja, is... En dan uh, de, de, de, de blanken die daar rondlopen, maar afgezien van de paar schurken die daar zijn. Uh, ja, dat zijn allemaal nobele lieden die ook, uh, uh, laten we zeggen, de zegeningen van het Belgische koloniale rijk moesten <laughs> uitdragen. Want dat was toch wel erg de bedoeling. Ja, maar het is, dat is dus eigenlijk gewoon racistisch. Um, ja. ja, als je dat zo wilt noemen. Aan de andere kant moet je dat absoluut ook doen in het, uh, laten we zeggen, in de tijdgericht. Ja. Toen ook, eh, ik geloof, onze koningin Dilma Mina nog op een gegeven moment geroepen heeft dat wij als goede ouders eh, moesten zorgen voor de bewoners van Indië. Ja, ja, ja. dat dus was een dus, beetje de sfeer toen. Ja. Dus stel ja. nou dat het album wel was verboden. Zijn, waren er dan meer albums waar u voor vreesde? Uh, nee, niet echt. Ik bedoel, de rest zijn uh, niet zo uitgesproken als deze. En, en als dus er eentje in het land Sovjet. Ja? Ja was ook gemaakt om, um, laten zeggen, te laten zien hoe slecht het communisme voor de mens was. Daar loopt het in, een soort bordkartonnen, decors, um, die dan de indruk moeten geven, de illusie moeten geven dat er allemaal veel mooier is. Dan ja, dat precies. Dus dat die dat... slims hadden wel degelijk ook een soort politieke lading. Oké, okay, dus die zou dan ook in de problemen zijn gekomen. Misschien hartelijk dank, Jan-Pieter Gleren. Heel dank. Dag. Ja. We naderen het einde van Het Oog. Straks is de Casa Luna, daarin is cabaretier Mark Bordet te gast. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier Max van Wezel. Goeienacht. Het is Dit is Radio 1.